7 uur. Het NOS-journaal. Joris Tubenitsky. Dodental rellen Egypte loopt op. Nederland niet goed voorbereid op nieuwe watersnoodramp, zegt minister. En groot onderzoek naar regenwoud-Brazilië. In Egypte zijn bij Rellen tijdens de herdenking van de opstand tegen ex-president Mubarak negen doden gevallen. In Suez bekogelden betogers de politie met stenen en brandbommen. Er werden acht mensen doodgeschoten, onder wie een politieagent. Het leger werd ingezet om de orde te herstellen. Een negende betoger kwam door kogels om het leven in Ismailia. Daar werd het hoofdkwartier van de moslimbroederschap in brand gestoken. Veel Egyptenaren vinden dat de revolutie, die in 2011 begon, te weinig heeft opgeleverd en dat de moslimbroederschap te veel macht naar zich toe trekt. Nederland is niet goed genoeg voorbereid op een nieuwe watersnoodramp, dat zegt minister Schultz van Infrastructuur in de Volkskrant. Mensen weten volgens haar niet meer wat ze moeten doen in geval van nood. Volgens de minister zijn Nederlanders vergeten wat het betekent om onder de zeespiegel te leven. Ze vergelijkt Nederland met een badkaap. Minister Schultz werkt onder meer aan een evacuatieplan dat volgend jaar klaar moet zijn. Inwoners kunnen dan per regio zien wat ze moeten doen. Op 1 februari is het precies 60 jaar geleden dat Nederland werd getroffen door de watersnoodramp. In het noordwesten van Engeland zijn automobilisten op de snelweg M6 gestrand door hevige sneeuwval. In de buurt van Wigan, vlakbij Manchester, is een deel van de snelweg afgesloten. Sommige mensen zitten er al uren vast. Volgens de verkeerspolitie begonnen de problemen gisteravond... toen er steeds meer sneeuw begon te vallen. Vooral vrachtwagens kwamen de heuvels bij Wigan niet meer op. Omdat sommige bestuurders hun auto achterlieten en te voet verder gingen... kostte de politie moeite om de weg weer begaanbaar te maken. Bestuursvoorzitter Kingma van het medisch spectrum Twente is razend... dat er een tuchtklacht tegen hem is ingediend vanwege de kwestie Janssen-Steur... Het is bizar dat het ineens over mij gaat, zei hij in Pauw en Witteman. De tuchtklacht is ingediend door vijf oud-patiënten van Janssen-Steur... die vinden dat Kingma te laat in actie is gekomen. Hij had volgens hen eerder een onderzoek moeten starten... naar de in 2003 ontslagen neuroloog. Kingma trad in 2006 aan als voorzitter van het ziekenhuis in Twente. Toen de verhalen over verkeerde diagnoses en onjuiste behandelingen... in 2008 naar buiten kwamen, is het ziekenhuis een onderzoek gestart, zegt Kingma. In een gevangenis in Venezuela is een opstand uitgebroken... waarbij tientallen doden zijn gevallen. De berichten lopen uiteen van 23 tot 54 doden. De opstand zou zijn begonnen toen gedetineerden leden van de nationale garde aanvielen... die een controle wilden uitvoeren. Bij de gevechten zijn tientallen mensen gewond geraakt. De Venezolaanse minister van Gevangenissaken wil pas uitspraken doen over het aantal slachtoffers als de Nationale Garde de orde heeft hersteld. Brazilië wil het regenwoud opnieuw inventariseren. Tijdens een vier jaar durend onderzoek moet gedetailleerde informatie worden verzameld over de bomen en de biodiversiteit in het tropisch regenwoud. Het laatste grote onderzoek naar het Braziliaanse oerwoud was ruim 30 jaar geleden. Sindsdien wordt het regenwoud steeds verder bedreigd door houtkap... De afname van het regenwoud wordt al ruim 20 jaar gemeten. De Braziliaanse regering verwacht de vernietiging beter te kunnen tegengaan als er betere gegevens zijn. De Nederlandse aardoliemaatschappij vindt de risico's van de gaswinning nog altijd aanvaardbaar en beheersbaar. De NAM zegt dat in een reactie op een onderzoek in opdracht van minister Kamp. Uit het onderzoek blijkt dat de gaswinning in de provincie Groningen tot zwaardere aardbevingen kan leiden. De NAM neemt maatregelen om de extra schade te beperken. Zo wordt er 100 miljoen euro beschikbaar gesteld om woningen te verstevigen. In de wijk Veldhuizen in Ede is bij 61 huizen de gastoevoer hersteld. De wijk zat sinds woensdag zonder gas, nadat een waterleiding en gasleiding waren gesprongen. De waterleiding was snel hersteld, maar bij de gasleiding duurde dat langer, omdat er water in was gestroomd. De internationale wielerunie UCI wil dat wielrenners die bekennen dat ze doping hebben gebruikt amnestie krijgen. De organisatie hoopt daarover dit weekend een akkoord te sluiten met het wereldantidopingagentschap WADA. De WADA kent geen pardonregeling. De UCI wil samen met het antidopingagentschap een waarheids- en verzoeningscommissie oprichten... waar wielrenners hun dopinggebruik kunnen bekennen zonder een straf te riskeren. Het weer. Vanuit het westen trekt een sneeuwgebied het land in. Aan het begin van de middag valt ook in het oosten sneeuw. Ook is er kans op ijzel. De temperatuur ligt rond het vriespunt. Morgenochtend nog kans op wat sneeuw. Daarna krijgen we een dooiaanval en wordt het 4 tot 8 graden.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 Ik ben Jean-Paul, zakelijk specialist van Vodafone voor ZZP'ers en MKBS. En u vindt mij in Amsterdam, werkt u in de buurt? En ik ben Cornelis, werk in Drachten en ben het vijfste oorspreekpunt... voor ondernemers op het gebied van telecommunicatie. Zoals wij, binnen de nog 40 collega's door heel Nederland... voor service en adviesmaat, en kunnen u ook juist terug in de Vodafone-winkel. Kies Jean-Paul of Cornelis of een van de andere zakelijk specialisten... in de Vodafone-winkel bij u in de buurt. Easy. Kijk op Vodafone.nl slash zakelijk specialisten. Power to you. Vodafone. Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. De hele morgen. Het is zaterdag 26 januari. Het nieuws schudt vandaag op zijn grondvesten. Wat gaat er met SNS gebeuren dit weekend? Wordt de bank gered? En is er nog iemand die ergens CO2 wil opslaan? En waar zijn toch die gestolen schilderijen uit Rotterdam? En dan hebben we ook nog het laatste weekend van het bewind van Koning Winter. Met donderend geraas wordt hij verdreven. Vandaag sneeuw, morgen ijzel, Maar Koning Winter heeft ook gezorgd voor goede inkomsten. En wat echt beeft, dat is de aarde in de buurt van de gaswinning. En dat moeten we voor lief nemen. Dat is de boodschap die komt uit Den Haag. Tot half negen trilt het nieuws uit uw speaker in het NOS Radio 1 Journaal aardbevingen in Groningen als gevolg van de aardgaswinning daar... worden in de toekomst mogelijk zwaarder. Blijkt uit een onderzoek in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Afgelopen zomer werden Loppersum en omgeving getroffen... door de zwaarste beving in tien jaar. Met 3,6 op de schaal van Richter. En dat ging niet onopgemerkt voorbij. Ik vind het wel heftig. En ik vind ook wel dat, uh, dat de, naam of, uh, de mensen toch wel een klein beetje... moeten nou gaan berichten van hoe en waar. Dit was een behoorlijke druin... En ik zat op een bureaustoel, die ging gewoon helemaal op en neer. En, en nou, de schilderijen aan de wand die, uh, gingen rammelen en het glaswerk in de kast. De enige manier om iets aan de overlast te doen, is het terugschroeven van de gaswinning. Maar daar wil minister Kamp van de Economische Zaken niets van weten. Nou, als er 20 minder gas uit de grond gehaald wordt, dan kost dat al 2,2 miljard ieder jaar op de Rijksbegroting. Dat geld moet dan op een andere manier worden opgebracht. En bovendien minder gas uit de grond halen. Maar dat gas hebben we nodig om te kunnen verwarmen. Uh, we kunnen maar niet zo ander gas, bijvoorbeeld gas uit Noorwegen of uh, Rusland, uh, inschakelen. Omdat dat Groningse gas is zogenaamd laagkalorisch gas. En al onze apparatuur is daarop ingesteld. Vereniging Groninger Bodembeweging is erg geschrokken van de uitkomsten van het onderzoek. Ze vraagt zich af wat die betekenen voor de veiligheid van de bewoners van het gebied en de schade aan hun huizen. Betty van Veen van de Groninger Bodembeweging. De intensiteit was bij de beving van 16 augustus, zat hij tussen de 6 en de 7. Nou, daar is ook heel veel schade is er ontstaan en het carillon inmiddels begon spontaan te spelen. Um, en er zijn nu al meer dan 2500 schadegevallen en de schade is ook best wel hoog bij heel veel mensen. Nou, in het rapport staat nu dat ze verwachten dat de bevingen uh, tussen de 4 en de 5 gaan worden. Ze zijn dus ook al weer naar boven gesteld... En dan vragen wij ons af, wat voor intensiteit krijgen we dan? Er wordt in het rapport gesproken, ook tussen de zes en de zeven, maar die hebben we dus al gehad. Dus wij vragen ons echt nu af of de veiligheid van de inwoners nu niet in het gevaar komt. Ja, en dat huizen in gaan storten, uh, dat ja dat er toch echt ook uh, persoonlijke ongelukken kunnen gebeuren. Betty van Veen van de Groninger Bodembeweging. Albert Rodenboog is burgemeester van Loppersum. Dat is de gemeente waar afgelopen augustus veel schade was aan woningen na een aardbeving. Meneer Rodenboog, goedemorgen. Goedemorgen. Wist u dat u in een gebied woont met een kans op een aardbeving van een kracht 5 op de schaal van Richter? Ik ben, uh, in 2003 ben ik burgemeester van de gemeente Loppersum geworden... En... Ja, of het nou toeval is, waarschijnlijk wel uh, in 2003 zijn de bevingen ook weer begonnen. Daarvoor hadden we ook wel bevingen, maar is het een hele poos... Maar wist, u dat, geweest? Maar wist u dat het zo krachtig zou zijn? Nou, in 2003 toen het begon, toen waren het vaak uh, kleine bevingen. Maar je, zag, je ziet de laatste jaren gewoon uh, de kracht behoorlijk oplopen. Dus dat is wel heel erg uh, zorgelijk. Ja, en wist, was u ook op de hoogte van het feit dat er meer uh, gas gewonnen wordt? Nee, dat was voor mij nieuw toen ik de brief uh, gistermiddag onder ogen kreeg om half zes. Was dat een hele bijzondere regel in die brief. Ja, is dat niet een beetje gek dat er meer gas uit de bodem wordt gehaald... en wordt geconcludeerd er is een relatie met aardbevingen... en de burgemeester in het betreffende gebied weet nergens van? Nou ja, het is een, het is een verrassing geweest wat, uh, wat er in die brief stond. Kijk, uh, na de beving van 16 augustus hebben wij, uh, heb ik met name richting NAM gezegd... we moeten uh, zorgen voor een betere schadeafwikkeling... Nou, de NAM vond in eerste instantie en ook het ministerie dat die regeling prima was. Maar na de reacties vanuit de bevolking hebben ze er toch voor gekozen om die schaderegeling beter aan te pakken. Nu, nu er ook 2500 schademeldingen liggen. Maar wat er overbleef, de grote zorg van worden de bevingen heftiger, want die ontwikkeling die zagen we. En we hadden grote behoefte aan nader onderzoek. En ik ben heel erg blij dat het nader onderzoek er nu ligt. Ja, maar nu ligt het er met de uitkomst waar u misschien een beetje wel voor vreest. Namelijk dat de bevingen zwaarder zullen worden in de toekomst. Er wordt ook een pot met geld gereserveerd. Is dat het dan? Nou, wat er in ieder geval ligt is een stuk erkenning. Veel mensen hebben de afgelopen tijd gezegd van er is iets aan de hand. Kijk nou eens goed naar de mogelijkheden en de doorrekeningen van, de, van het KNMI. Uh, daar is de afgelopen jaren heel weinig aandacht aan besteed... en ik ben heel blij dat er nu een stuk erkenning ligt dat er iets aan de hand is. Op uw vraag van met 100 miljoen heb je het probleem dan opgelost? Zeker niet, want de minister heeft er nu voor gekozen in zijn brief... Om ook nader onderzoek te doen, daar heeft hij gisteren ook uitdrukkelijk uh, gezegd. Het is voor hem nu niet af en afgekocht uh, met 100 miljoen. Hij wil de komende maanden nader onderzoek hebben in hoeverre de NAM ook uh, kan zorgen dat de bevingen gewoon afnemen door een andere manier van winnen. Ja, maar uh, minder ga gas uit de grond. Dat is geen optie. Dat heeft de minister ook al uh, laten weten. Maar je zal maar in het gebied wonen. Maak mensen zich daar niet ontzettend veel zorgen? Want nu zijn het scheuren en je trilt wel. Maar bij vijf, ik kan me ook voorstellen dat je je dan afvraagt van, mijn fundering het wel? Ik heb uh, 16 augustus heb ik gemerkt na 16 augustus vorig jaar de beving. En want we zijn hier wel wat grens in de afgelopen jaren, maar dit is een hele bijzondere beving geweest. Die strekte zich ook uit over een groter grondgebied, zelfs door aan de stad Groningen toe. En dat is ook de reden geweest dat ze nu hebben gezegd, hier moeten we naar kijken. Nou, door dit onderzoek, van, uh, ook met name vanuit het KNMI, want die heeft jarenlang gezegd, uh, de bevingen in dit gasveld worden niet groter dan 3,9. Ja, en het is natuurlijk heel erg verrassend door nader onderzoek dat ook nu het KNMI zegt, van hij kan in de range van 4,5 terechtkomen. En daar moeten wij ook in dit gebied duidelijkheid hebben wat, dat, wat voor consequenties dat het heeft. Ja, duidelijkheid hebben, dus dat is dat uh, nadere onderzoek. Uh, maar kan geld eigenlijk wel fysiek leed uh, voorkomen? kan geld fysiek leed voorkomen? Want je kunt dat nooit afkopen met geld. Dus ze zullen iets moeten doen. Dat staat ook duidelijk in de brief van minister Kamp. En minister Kamp die komt maandag ook naar ons gebied toe. En die wil ook in gesprek met de bevolking en met de bestuurders om uit te leggen. Dan ben ik ook heel benieuwd naar hoe hij de komende maanden dat nadere onderzoek wil doen. Ja, maar op het moment dat uh, de minister vasthoudt dus aan uh, het, het gas wat gewonnen moet worden... Uh, en vervolgens uh, nog niet helemaal helder is uh, wat, er gaat, uh, wat er gaat gebeuren... neem je dan niet gewoon een risico met mensen? Nou, ik denk dat de minister en het ministerie heel duidelijk moeten afwegen wat de risico's zijn. En dat ze, dat ze moeten inschatten wat ze nu toelaten. Nee, maar wat vindt, wat vindt u? Want ik ben burgemeester van die mensen. Nou, ik wil gewoon duidelijkheid hebben van het ministerie wat ze nu gaan doen. Nu dit onderzoek gisteren naar buiten is gekomen en wat de consequenties zijn. Want er worden nu percentages genoemd wat de mogelijkheden zijn van een beving tussen de vier en de vijf en de NAM en zowel het ministerie... die moeten nu op korte termijn aangeven wat ze gaan doen... in het kader van het voorkomen van verdere Misschien moet u dat ook wel doen. Want als burgemeester tussen de vier en vijf... op het moment dat er zo'n soort beving is... ik denk dat er dan heel andere plannen moeten klaarliggen. En misschien moet u wel rekening houden met heel andere gevolgen. Ja, maar u en dat weten u wel dat een burgemeester van een gemeente van 10.000 inwoners via de gaskraan voor heel Nederland niet dicht kan draaien. Dat weet u ook wel. het nee, dus, maar... enige wat deze burgemeester kan doen is druk opvoeren richting de naam en richting het ministerie. Om de risico's die ze nu op papier hebben gezet, gisteren uh, uh, in de brief richting uh, de Tweede Kamer. Dan zal de um, minister maandag moeten uitleggen, ook aan mijn bevolking en ook aan mij, wat hij de komende maanden uh, van plan is. Ja, want u vindt dat die minister naar Groningen moet komen? Nee, de minister heeft uh, gisteren aangeboden om naar Groningen te komen. Hij komt, maandag komt hij naar Groningen. Dan wil hij met bestuurders en met, met de bevolking uh, praten. En wij zijn op dit moment aan het voorbereiden... die bijeenkomst voor maandagavond in de, in de gemeente Loppersen. Hij heeft een hoop vragen nog te stellen. Dat is wel duidelijk geworden. Meneer Rodebrog, ik dank u wel voor uw reactie deze zaterdagochtend. Graag gedaan. How to describe a cloud. Dat is de titel van een aangrijpende film... op het Rotterdams Filmfestival. Waar die film over gaat, dat hoort u straks. Er is ook nog informatie, treininformatie vooral. Utrecht, Rotterdam, Den Haag, daar rijden minder treinen... in verband met beperkingen op last van de brandweer. En op de weg kunt u gewoon op dit moment althans nog doorrijden. Dit is het NOS Radio 1 journaal met Bert van Sloten. De drie verdachten van de kunstroof in de Rotterdamse kunsthal blijven voorlopig vastzitten. Dat heeft de Roemeense rechter bepaald. Het verzoek van de advocaten om onmiddellijke vrijlating is afgewezen. Joost van Egmond, onze correspondent, is in Roemenië, in Boekarest. Joost, waarom is het verzoek afgewezen? Ja, de advocaten maakten er maakt een hele productie van dat er, nog, dat er niet hard bewijs zou zijn tegen deze drie. Maar de rechter maakte er kortementen mee. Die zei: daar is deze. Voorlopige hechtenis er ook niet voor. Er zijn heel veel aanwijzingen um, tegen die drietal. Eén verdachte is gefilmd in een kunsthal. Hij is er twee keer geweest. Zijn verweer was, ik keek alleen naar de bronzen beelden. Maar hij kon niet echt goed uitleggen wat hij daar nou deed. Even, als ge, groot kunstliefhebber kwam hij ook niet over. Een ander zou aanwezig zijn geweest bij de presentatie van het schilderij. Een geïnteresseerde koper. Kortom. Justitie heeft uh, serieuze aanwijzingen die misschien nog niet vandaag tot de veroordeling zouden kunnen leiden. Maar daar is dan die voorlopige ook niet voor. Die is er primair ja. om te voorkomen dat deze mensen bewijsmateriaal kunnen vernietigen als ze inderdaad betrokken zijn. Terwijl justitie zijn zaak bouwt. En daarvan is er volgens de rechter ruimschoots voldoende voor handen. Dan ja. nou zijn er deze Roemenen, maar er zouden ook dan weer Albanese bij betrokken uh, zijn. Er gaat de gerucht een Albanese man met een uh, zuimschoot verleden in, uh, in het circuit... Um, inderdaad betrokken zou zijn. Daar is voorlopig heel weinig meer over te zeggen... behalve dan dat het voor de hand ligt dat justitie meer mensen op het spoor is. En, en het, het, het circuit gedacht. eventjes, Joost. Het circuit, dat, is, uh, dat zijn de jongens uh, van, uh, uh, ja, laat maar zeggen, de boefjes. De, nou, jij ja, ook wel serieuzere boef, hoor. Geruchten die er gaan over, over deze man... is dat hij wel echt uh, de categorie uh, boefjes ontstijgt... en doorschrijft naar maffia. Maar nogmaals, dat zijn allerlei wilde geruchten die er nou rondgaan. Waar het in ieder geval om gaat... is dat er duidelijke aanwijzingen lijken te zijn... Naar andere daders. Uh, deze drie zijn voorlopig nog niet beschuldigd van pleeg van de diefstal zelf. Dus dat betekent sowieso dat er nog, nog twee mensen bij zouden moeten komen. En het lijkt wel op dat de justitie zoekt naar een echt een grote groep. Dit is niet een iets dat je zomaar even plant. Er moet een duidelijke organisatie achter hebben gezeten. Ja. En wellicht dus ook wel grotere jongens dan deze mensen. Nou is er, dus er ook hij, nog er veel onduidelijkheid, geplaatd, Joost, ja. over van wat er dan precies uh, aan de hand is met die schilderijen. Ze zouden zijn verbrand. Uh, anderen zeggen van nee, hey, uh, ze zijn er nog. ...maar we weten niet precies waar. Wat wordt daarover gezegd? Um, de justitie houdt de kaken stijf op elkaar. Kijk, ze hebben allerlei aanwijzingen. Er wordt gepraat. Um, de getuigen, sorry, de verdachten... ...die blijken ook wel behoorlijk wat meer te vertellen... ...dan uh, in ieder geval aan de politie ons laat merken. Dus ze zijn volop bezig allerlei sporen na te gaan. En op zo'n moment willen ze natuurlijk niet... ...dat er verder iets naar buiten komt. Um, dat verbranden van die schilderijen, dat is echt. Eigenlijk... Het lijkt mij meer een, um, een spectaculair verhaal dat uit het niets is voortgekomen. Een van de verdachten zou hebben gezegd: tijdens de verhoren... ze werden dan hopelijk, uh, het ging allemaal een stuk lastiger, ze kregen ze niet verkocht. En ze hebben gezegd: we hadden ze moeten verbranden. Dat is nu wat er, dus dat, dat is het gerucht dat er in Roemenië gaat. Ja, om dat op te blazen tot ze zijn wellicht in brand gestoken. Ik vraag me ten sterkste af, yeah. zou. Als het iets betekent, zou het betekenen dat ze dus niet in brand zijn gestoken. Maar nogmaals, daar is heel weinig over te zeggen. Dus nog veel onduidelijkheid. Nog niet nee, precies. Dankjewel. Ja. Bij alle onduidelijkheid dank ik jou wel voor jouw helderheid. Dankjewel Joost. Joost van Egmond was dat, onze correspondent uit Roemenië. En dan gaan we naar het internationale filmfestival in Rotterdam. Regisseur David Verbeek die maakte in Taiwan een verhaal... over het gevoelige contact tussen een dochter en haar ernstig zieke moeder. How to Describe a Cloud, zo heet de film die vanavond in première gaat. Jeroen Wielaert, die sprak alvast met de regisseur. How to Describe a Cloud... Ja, dat is eigenlijk uh, in een van de eerste momenten dat ik aan de film dacht, kwam die titel uh, al naar boven. En uh, dat is eigenlijk omdat het ook heel erg een film is die gaat over verbeelding, over de kracht van verbeelding. Over uh, een eventueel zesde zintuig waar wel of niet uh, in geloofd wordt. En over de relatie van een dochter en een moeder die blind wordt. En die dochter krijgt van een, een arts de taak om zoveel mogelijk dingen aan haar moeder te blijven beschrijven. Om haar geheugen over hoe de wereld eruit ziet accuraat te houden. En uh, nou, vandaar daar kwam eigenlijk al heel snel de titel How to Describe a Cloud uit. Het komt erop neer dat die moeder, als ze helemaal blind is... andere lagen van haar brein aanboordt. Om op een of andere manier dingen toch te zien. Ja, Lielings moeder, de hoofdpersoon van de film Lieling. Uh, haar moeder begint erin te geloven dat zij de aanwezigheid van haar dochter... kan. Voelen. Uh, ook zonder haar te zien of ook zelfs zonder haar te horen. Zo zijn er bijvoorbeeld meerdere scènes in de film dat Lieling thuiskomt... en om dat uit te testen heel zachtjes binnenloopt... terwijl moeder naar de radio zit te luisteren... of naar de tv luistert op de bank en het geluid redelijk hard staat... en zij dus aansluipt en eigenlijk uh, een aantal keren dat moeder dan inderdaad opkijkt... en zegt, hé uh, hey, Lieling... Je bent er weer, terwijl ze eigenlijk woont in de stad en af en toe thuis komt. Zo verdiept zich het contact tussen dochter en moeder... in wat wel jouw meest gevoelige film wordt genoemd. Ik denk, waar het speelt op Taiwan, dat ook Nederlanders... Nederlandse blinden bijvoorbeeld, dit wel uh, zullen herkennen als ze dit horen. Ik hoop het wel... Het is een film die gaat over het verlies ook van een ouder. Dat is iets wat ik uh, eigenlijk uh, zelf van dichtbij aan het meemaken ben ook. Uh, dat is eigenlijk min of meer toevallig. Tussen aanhangstekens toevallig. Daar gaat de film ook over. Over in hoeverre toeval bestaat in dit soort dingen. In, in kwestie van het aanvoelen van de gesteldheid van dierbaren om je heen. Toen ik net met deze film klaar was in de montage... werd dus mijn eigen moeder ook gediagnosticeerd met uh, afleesvlierkanker. En eigenlijk het hele feit dat ik deze film heb gemaakt net nu... lijkt er een beetje op te duiden dat ik dat ook al ergens... intuïtief misschien aanvoelde komen of het is volstrekt toeval ja wie zal het zeggen maar het is de, dat is eigenlijk ook net het thema van de film ehm um... Dat is natuurlijk heel universeel. Tegelijkertijd is er wel een reden dat ik het op Taiwan heb gedraaid. Omdat je daar heel erg die kloof hebt tussen het nieuwe en het oude. Uh, in Taiwan uh, komt nog heel veel bijgeloof voor. En tegelijkertijd is het een heel erg ontwikkeld uh, eiland. Wat heel erg internet connected is om het maar zo te noemen. Dus echt, dus het is heel modern maar het is ook nog steeds heel bijgelovig. En dat is, dat is, uh, dat, Die twee werelden die komen samen in deze film. Bijdrage was van Jeroen Wielaard. Het laatste nieuws komt uit Australië, waar Aniek van Koot bij het uh, rolstoeltennis haar eerste Grand Slam heeft gewonnen. Zojuist gaan we na negen, of na negen uur, na acht uur, gaan we daar verder over praten. Ik heb nu nog een bericht over Eindhoven. Want dankzij het vertonen van beelden van een mishandeling in Eindhoven afgelopen maandag zijn de acht daders bekend. Niet alleen bij justitie, hun namen zijn namelijk ook rondgegaan op internet. Daar heeft u vast iets van meegekregen? Een jongen die niets met de zaak te maken had, werd verwacht met een van de daders en kreeg bedreigingen. Een kleine compilatie. Als jij een van deze acht jongens kent, dan moet je nu contact opnemen. De volgende beelden kunnen heel schokkend zijn. Wie die beelden ziet, kan niet onberoerd blijven. En dat heeft ook de emotie opgeroepen op, denk ik, veel van de sociale media. Hij wordt geschopt, geslagen, getrapt, zo hard als maar kan. Ja, uiteraard, dat het filmpje zo verspreid wordt, geeft ons in ieder geval wel goede hoop dat nog veel meer mensen het gaan zien. En dat daar mogelijk dus ook nog meer uh, tips gaat opleveren. Deze daders moeten worden gepakt. Elk beetje informatie is belangrijk. Waarom gaat het te ver, Vindt u? Het is een hetze geworden. Ik ben blij dat die jongen nu op het politiebureau uh, zit. Want er wordt echt gestookt dat, dat als die jongen hier op straat zou lopen, dan, uh, dan bestaat het gevaar dat hij wordt aangevallen. Dat is het. Effect van, van de huidige uh, berichten die naar buiten komen. En de laatste, dat was advocaat van de laag, advocaat van een van de verdachten. Komende maandag toont Omroep Brabant opnieuw beelden van een mishandeling in Eindhoven. Ditmaal door twee mannen in de ochtend van Nieuwjaarsdag. Daar gaan we over praten met Ernst Pols, persofficier van het Openbaar Ministerie. Verwacht u weer opnieuw zo ontzettend veel reacties als bij dat afgelopen filmpje? Dat is moeilijk. De situatie die we nu rond Eindhoven hebben gezien... dat was eigenlijk een eerste keer dat de situatie zo heftig is... Uh is uitgepakt, zou je kunnen zeggen. We hebben dat eigenlijk niet eerder gezien. En we hebben ook eigenlijk niet direct aanleiding om te denken... ja dat gaat nu weer gebeuren. Het is wel een effect uh, wat we nu zien met, uh, met, met, met sociale media... waarbij nee. berichten zich als een uh, lopend vuurtje verspreiden. We hebben natuurlijk ook de dynamiek rond uh, de gebeurtenissen in, in Haren gezien. Ja. Ja, het lijkt iets van de laatste tijd. Mm, maar op welk moment besluit u als Openbaar Ministerie... om die beelden zo op deze manier naar buiten te, te sturen? Nou, we hebben daar ook een heel nadrukkelijk kader voor. Onze aanwijzing opsporingsberichtgeving. En daar staat in aan welke voorwaarden moet zijn voldaan. Voor maar dat... even in, in gewoon Nederlands, wat is dat? Nou, daar staat in dat je in ieder geval een stevige verdenking moet hebben. Dus dat ja. er een, een ernstig strafbaar feit is uh, gepleegd. Dat is de eerste. Uh, daarnaast zeggen we, wij kijken ook altijd... is het in te zetten middel in verhouding tot het te bereiken doel? En daarnaast kijken we ook altijd heel nadrukkelijk naar de vraag... Kunnen we, kunnen we datzelfde doel nou ook niet op een minder... voor een verdachte, minder ingrijpende eh, manier bewerkstelligen. Ik zal u een concreet voorbeeld ja. geven. Als we beelden hebben, dan zullen we die bijvoorbeeld... eerst altijd aan de politiemensen in een bepaald gebied laten zien. Om te kijken van, kennen jullie nou niet de mensen... die wij graag zouden willen identificeren? Nou, dat is eh, een methode om het voor een verdachte... wat minder ingrijpend te maken. Maar er kan een moment komen, en nou, nogmaals... we wegen dat altijd zorgvuldig af... waarin we zeggen, ja, nu gaan we toch aan het grote publiek vragen... om ons te dus helpen het bij is, het ja, Dus het is niet zo... Dat dat het doel alle middelen heilig. Nee, zeker niet. Zeker niet. Daar denken we van tevoren goed over na. Maar het is natuurlijk ook wel zo, in, in, in het huidige tijdsgevricht... dat we ook weten wat de effecten van sociale media en van internet kunnen nou, zijn. Ja, we, we hoorden het net ook eventjes voorbij komen. Er is ook iemand met dezelfde naam die vervolgens werd lastiggevallen. Nou, weet ik wel, u heeft die naam niet naar buiten gebracht... maar op het moment dat u de sociale media inschakelt... zijn het natuurlijk bijkomende effecten. Ja, dat is verschrikkelijk hè. Laten we, laten we daarover helder zijn. Tegelijkertijd, om het in perspectief te plaatsen, een programma als opsporing verzocht draait nu zo'n 30 jaar, dat gaat vrijwel altijd probleemloos, maar ook bij het vertonen van beelden in zo'n programma zou zo'n effect kunnen optreden. Mag nou volgens mij niet. Gebeuren? Nee, nee, nee, volgens mij niet. Want bij opsporing verzocht, daar uh, zijn een aantal regels voor. En bij opsporing verzocht, op het moment dat uh, men weet wie het is, worden niet de namen genoemd. Ben ik met u eens? Die regels die zijn op zichzelf identiek voor ons. En eh, kijk wat vervolgens de buitenwacht daarmee doet en of daar dan weer fora zijn die daar zelf de namen bij gaan bedenken. Ja, weet u, wij zijn ook niet in de positie om dat tegen te houden. We kunnen hooguit nog de boodschap uitzenden, dat doen we dan ook, van mensen, doe dat niet. Help politie en openbaar ministerie bij het identificeren van verdachten en laat het daarbij. Ja, het is niet strafbaar trouwens. Nee, het is op zichzelf niet strafbaar, maar het is wel volstrekt onwenselijk. Want u ziet wat er van kan komen. Ja, precies. Uh, maar goed, u, houdt, <coughs> u zegt van ja, we hebben het afgewogen. We doen het toch. Want op het moment dat wij denken dat we uh, ja, daarmee de daders kunnen opsporen, dan zetten we dit middel in. Ja, weet u, het alternatief is natuurlijk. Het kan zijn dat een verschrikkelijke zaak als zo'n zaak in Eindhoven... het geldt ook voor heel veel andere zaken... u ziet ze wekelijks ook in opsporing verzocht en andere programma's langstrekken... dat die dan vervolgens niet worden opgelost. En de vraag is of dat dan een consequentie is die je wil accepteren. Nou, dat is de afweging waar wij elke dag weer voor staan. Ja, en de rechter heeft natuurlijk vervolgens... gaat u natuurlijk ook niet over... Uh, maar die heeft natuurlijk ook wel een probleem. Want voor een deel zijn de daders, vermoedelijke daders... moet ik strikt strikt formeel zelfs zeggen... natuurlijk publiekelijk wel al veroordeeld. Dat is iets wat in een strafzaak een rol kan spelen. Daar wordt door advocaten ook wel verweer opgevoerd, zoals dat heet. Het is uiteindelijk aan de rechter om te beoordelen... ...moet dat consequenties hebben in een strafzaak... ...en heeft iemand in feite al een stuk straf ondergaan... ...want zo wordt het dan nog wel eens uitgelegd door rechtbanken... Uh, doordat hij zo nadrukkelijk uh, in de media is gepositioneerd. En dat hoeft niet eens zozeer te zijn door het optreden van het Openbaar Ministerie... maar bijvoorbeeld door de consequenties die het heeft gehad... Uh, uh, doordat uh, uh, beelden uh, door particulieren nog weer extra zijn verspreid... kan heel ingrijpend geweest zijn. Goed, het volgende filmpje komende zondagavond dus via omroep brabant. Meneer Pols, ik dank u wel voor het gesprek. Tot u die. Straks hebben we nog een onderwerp over CO2. Wie wil het CO2-gas hebben? Na half acht... Nederland gaat over op IBAN. Uw bedrijf ook. Zonder maatregelen is er straks voor u geen betalingsverkeer meer mogelijk. Dus lever nu alle incasso's in het nieuwe formaat aan bij uw bank... zodat u maandelijks bij uw klanten kunt blijven incasseren. Doe de impactcheck op www.overopiban.nl... en bekijk welke maatregelen uw bedrijf moet nemen. Over op IBAN. Houd er rekening mee.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 Radio 1, het NOS-journaal. Bij de herdenking van de opstand tegen de Egyptische ex-president Mubarak... zijn negen doden gevallen. De meeste slachtoffers vielen in Suez. Daar bekogelden mensen de politie met stenen en brandbommen... en werden er acht mensen doodgeschoten. Veel Egyptenaren vinden dat de revolutie die in 2011 begon... te weinig heeft opgeleverd en dat de moslimbroederschap te veel macht heeft. Nederland is volgens minister Schultz niet voldoende voorbereid... op een watersnoodramp. In de Volkskrant zegt Schultz dat ze bezig is met maatregelen. Volgend jaar moet er een evacuatieprogramma klaar zijn... waarin per regio staat aangegeven wat inwoners moeten doen... en waar ze heen moeten. En op de M6 in het noordwesten van Engeland... zijn automobilisten gestrand door hevige sneeuwval. In de buurt van Wigan, vlakbij Manchester... is een deel van de snelweg afgesloten. Sommige mensen zitten er al uren vast... Enkele bestuurders hebben hun auto achtergelaten en zijn lopend verder gegaan. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. De winter wordt dit weekend het land uit verdreven en dat gaat gepaard met een dooiaanval. Momenteel is het droog, maar in de loop van de ochtend begint het in het westen lichte sneeuwen. De temperatuur ligt dan in het hele land nog ruim onder nul. Vanmiddag vocht ook in het oosten wat lichte sneeuw. Later op de dag kan de neerslag tijdelijk overgaan in regen en is er kans op ijzel. In de kustprovincies dooit het vanmiddag. In het binnenland blijft het kwik steken rond het vriespunt. Daarbij staat een stevige zuidenwind die later op de dag naar het zuidwesten draait. Vanavond trekt de neerslag het land uit en wordt het droog. De temperatuurverdeling blijft komende nacht in stand. Aan zee iets boven nul, in het oosten nog lichte vorst. Aan het einde van de nacht trekt vanuit het westen een regenstoring het land binnen. Op de veelal koude wegen levert dit ijzel op. Morgenochtend breidt de regen zich uit en is in de eerste uren in het hele land kans op ijzel... In de middag loopt de temperatuur op tot een graad of 5 en wordt de winter definitief uit het land verdrongen. Denno is het Radio 1 Journaal. Dit half uur veel aandacht voor het vastgoed. Straks de SNS, maar we beginnen in Spanje. Want in Spanje staan ongeveer 1 miljoen huizen te koop. Vaak moesten de eigenaren eruit... omdat ze de hypotheek niet meer konden betalen. En daardoor zitten de banken met al die huizen in hun maag... en doen ze de prijs omlaag. Dat is onder andere voor sommige Nederlanders... een buitenkansje om een tweede huis te kopen. Of om er zelfs permanent te gaan wonen. Correspondent Jessica van Spengen zocht een stel op... dat de overstap aan het maken is. Looien. Ze zijn hier met de, de terras bezig. Oké, okay, dat ziet er mooi uit, hè? Ja, aan kant antislip uh, kant antisliptegel. Ja. Daar is de woonkamer en hier, we staan hier tegenover de hobbyruimte. De schuifbuien komen erin. Ja, we kijken op Lorca uit. En eromheen allemaal bergen. En, en in het hele verte staat bovenop de berg staat het kasteel van Lorca. Het dorpje heet Aquaderas. Het is even buiten de gemeente Lorca in het zuidoosten van Spanje. Leo en Nettie van Brandwijk hebben ruim 5000 vierkante meter grond gekocht. En daar wordt nu hun droomhuis op gebouwd. Ja, waarom? Omdat het klimaat me aantrok. En uh, gewoon het landschap, de mentaliteit van de mensen. Ik vind het echt gastvrije mensen. En Nederland? Uh, koud, guur, kil. Iedereen uh, leeft voor zichzelf. En uh, leven langs elkaar heen. En, ja, het was niet gezellig meer in Nederland. Er zijn op dit moment veel buitenlanders die in het zuiden van Spanje een huis kopen. Ja, die huizen zijn allemaal spotgoedkoop geworden hier. Ja, het grootste gedeelte wat er nu verkocht wordt is aan buitenlanders. En dan daarvan weer het grootste gedeelte aan Nederlanders en Belgen. Klaus van Mierlo, makelaar hier. Hoe verklaarden jullie al die aandacht van buitenlanders hier? Nou ja, het is uh, niet alleen een, uh, een zondig klimaat, maar ook een heel aantrekkelijk klimaat qua prijzen natuurlijk. Je kunt uh, voordelig uh, huizen kopen van de bank, die hebben die huizen in beslag genomen of van projectontwikkelaren die failliet zijn gegaan. En waarbij de bank dus voor een groot gedeelte mee gefinancierd heeft, ja, die wil die financiering terug hebben. Dus uh, die bieden vaak uh, bijvoorbeeld appartementen aan voor de helft van de prijs. Met een grote spatel wordt het cement verdeeld. Dan worden er grote terracotta-tegels in gelegd. Wat komt hier? Het zwembad. Nu nog even droog zwemmen. Maar uh, er komen dan blauwe tegeltjes en drie dolfijnen in. En daar komt ook hard. Ja. Ik vind dat u hier echt heel gelukkig rondloopt. Ja, nee, dat klopt ook wel. <laughs> Het is ook wel zuur dat dus blijkbaar de buitenlanders nog wel... Kunnen kopen. Ja, maar er komt, uh, in het zuiden daar wordt natuurlijk veel gekocht en verkocht, voor uh, ja, niet voor permanente bewoning. Maar in het binnenland, daar kopen vooral de Spanjaarden. Ja, en als met zoveel werklozen, wordt er dus niks gekocht. Ik denk dat de Spanjaarden, de gemeentes en, uh, en de bouwers, etcetera, daar blij mee zijn. Er komt in ieder geval nog iets in de economie binnen. Er zijn zelfs plannen om verblijfsvergunningen uit te gaan delen aan mensen die huizen gaan kopen. Ja, voor mensen die van buiten de EU komen. En dan richten ze zich hoofdzakelijk op Chinezen en Russen bijvoorbeeld, vermogende mensen. Op het moment dat ze een huis aankopen, kopen vanaf 160.000 euro. Maar het zijn nog steeds plannen, het is nog niet goed gekeerd. Maar dat zegt wel iets. Het zegt wel iets, ja. Ze willen van de huizenvoorraad af. Uh, en dat proberen ze op allerlei manieren aantrekkelijk te maken natuurlijk. Nou kan het dus zijn dat u over een tijdje een Russische of een Chinese buurman krijgt? Oh, dat zien we dan wel weer. <laughs> ja, ik ga toch echt geen Russisch leren als u dat bedoelt? Dan uh, nee, dat niet. Ja, dat was ook de reden waarom we in deze regio gingen. We wilden niet bij Benidorm en Alicante. Dan zit je midden tussen de Engelsen. Ik zeg wel echt dat tussen de Spanjaarden wonen. Binnenkort ja. maar eens kijken of de buurman thuis is. Maar hij heeft wel een hele mooie tuin, is hij aan het aanleggen. Dat is bijna ontspaans. Spaans. Misschien nog wat tips uitwisselen? Ja, ja daarom zo waar hij de planten koopt. Ja. Ja. Heel praktisch. <laughs> <Ja>. <laughs> Jessica van Spingen maakte de reportage. Het voetbal dan. AZ heeft de smaak te pakken sinds de winterstop. Gisteravond wonnen de Alkmaarders in Venlo met 4-1 van VVV. Gertjan van Beek, de coach, vindt dat zijn ploeg het goed heeft gedaan... gezien de moeilijke omstandigheden. Op dit veld uh, daar krijgt de paard de hik van. en Daar laat je honden niet op uit. Die clichés maar eens eruit te gooien. En dan dringt ja, VVV ons het spel op. Wat niks, niks, geen commentaar van mij is op de speelwezen van VVV. Maar die zakken allemaal zaal terug, maakt het veld heel klein. Ja, dan moet je proberen een hoog tempo te spelen. Om dat kapot te spelen, om ze aan het lopen te krijgen. Ja, dat is bijna onmogelijk op dit veld. En dus moet je geduld betrachten. Ja, en dat kun je ook uitleggen als voorzichtig. Maar op dit veld moet je ook voorzichtig zijn. Want naar elkaar heen pasen, naar elkaar paasen over 15 meter is al een probleem. Voor alle pollen die loslagen na, na, na een kwartier spelen. Dus ik vind dat wij daar heel goed mee om gaan gegaan, juist. En dan is de conclusie op deze koude vrijdagavond dat je twee keer op rij met 4-1 wint. Ja. Er is ook een mooie omslag gekomen ergens in de winterstop. Ja, het is niet één zwaling, maar twee zwalingen maken ook nog geen mooie, mooie zomer. Hè. Dus, uh... Dat is zes punten. Ja, eigenlijk acht voor, twee tegen. Dat is zo. Ik zit nu ook allemaal even mee. Hè, want op, op, op, op, op, op twee in voorsprong kregen uh, uh, met inbreng van Wilson, zei toch ook weer wat dreiging. En uh, ja, als ze we dan weer de aansluit, dan weet je nooit hoe het gaat. Maar dat hadden we eerder zelf van de competitie wel vaak en, en nu niet. En uh, dat zit mee en uh, ja, dat, daar ben je wel blij mee. En uh, we hebben een goede start gemaakt in ieder geval. De trainer van AZ, Gert-Jan Verbeek. Beste man van het veld was wederom de 19-jarige Adam Maher. Hij maakte de 1-0. PSV wil hem graag nog overnemen deze transferperiode. Ik loop trouwens tot eind januari. Ronald van der Geer sprak ook met hem. Je had er zin in, hè? Korte moutjes, hartstikke koud. Lekker ballen? Ja, ik... Uh... Geniet altijd van het voetballen. Dus, uh, en dan uh, met korte mouw. En uh, dat was vorige week ook zo. Dus ja, lekker voetballen. Dat, uh, daar hou ik van. Mooi goal. Dank u wel. Vertel eens, want, want je kreeg hem terug hè, van de verdediger. Eerste, eerste aanval, maar uiteindelijk een klein beetje geluk had je wel. Ja, de bal werd uh, lang gespeeld naar uh, Marcus. Die kopte hem terug naar mij. En uh, ik nam hem aan, zag ik even de centrale verdediger naar mij toe komen. Kapte ik naar binnen en toen uh, schoot ik op goal. Gelukkig zat hij erin. Je eigen vertrouwen is ook grenzeloos. En, en de bondscoach blijft ook gewoon vertrouwen in je hebben, want je zit er weer bij. Ja, ik zat uh, waarschijnlijk ja, bij de voorselectie. En uh, ja, dat is een uh, ja, mooi moment. En uh, ja, je moet daarna wel door om uh, hier gewoon te presteren. Want het hangt altijd van uh, hoe je presteert bij je club. En uh, ja, ik probeer gewoon mijn best te doen en uh, dat laat ik nu wel zien deze afgelopen twee wedstrijden. Ja, er was vanavond weinig op aan te merken, ondanks de omstandigheden die waren volgens mij niet eenvoudig. Nee, zeker niet. Als jij uh, ja, steeds in de belangstelling staat, dan uh, is het niet makkelijk om steeds uh, te presteren. En uh, ja, ik uh, hou me daar uh, niet echt mee bezig als ik uh, moet voetballen en voetbal. Want ik hou gewoon van het voetbal. En uh, ja, dan doe ik gewoon mijn uh, eigen taken die ik moet doen. Want dan denken wij Willy Overtoom wordt gehaald. Nou, dat kan hij eindelijk hoor. naar Eindhoven. Ja, dat hoor ik nu heel vaak. Maar uh, ja, Willy Overtoom is gewoon een goede speler en uh, ook goed voor het. Team, en uh, die kunnen we goed gebruiken. Dus ja, verder denk ik er ook niet aan. Je hebt het nog over we. Dus je bent nog gewoon aanzetten. Ja, ik draag nu het shirt van aanzet dus uh, ik ben nog aan zetten. Denk je er nog wel over na, of zeg je van nou ja, dit komende zomer weer. Ik sluit het al af. Ja, het kan altijd gebeuren. Het zijn nog een paar dagen en we wachten het gewoon af. En uh, als het niet lukt, dan uh, zien we wel wat in de zomer komt. Ja, want nog tot en met 31 januari is de transfermarkt geopend. Vanavond wordt er ook gespeeld in de Eredivisie. Pax Wallace speelt tegen Heerenveen, ADO tegen RODA JC. RKC NAC. En Heracles tegen PSV. En alle wedstrijden in het amateurvoetbal die zijn afgelast. Gaan we het hebben over SNS-Real? De verwachtingen rond SNS-Real zijn dit weekend namelijk hoog gespannen. Uiterlijk over twee weken komt de bank en verzekeraar met een plan hoe het uit de problemen wil komen. En het zou wel eens dit weekend, maar het kan ook zomaar volgend weekend euh, zijn, dat er een aantal reddingsplannen worden gepresenteerd. Dat gebeurt maar ja, vaak in het weekend, want dan zijn de financiële markten gesloten. Rick Bruine is hoogleraar vastgoedeconomie aan de Universiteit van Tilburg. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, ze zitten in de problemen vanwege de vastgoeddivisie. Dat heeft toch vooral te maken met het overname van het voormalige bouwfonds? Ja, ja de, de tak die de grote problemen veroorzaakt op dit moment bij SNS... heet SNS Property Finance... is in 2006 eigenlijk grotendeels overgenomen vanuit het oude bouwfonds. Ja, en bouwfonds, ja we kennen dat eigenlijk nog. Dat is uh, eigenlijk de, de instantie, om het zo uit te drukken... die na de Tweede Wereldoorlog heeft gezorgd voor de wederopbouw. In ieder geval erg veel huis. Ja, het is eigenlijk het is een vrij zuur verhaal... als je de als je achtergrond van beide organisaties bekijkt... bouwfonds Nederlandse gemeentes, heette het vroeger. Dus na de, na de Tweede Wereldoorlog... ...opgezet voor de wederopbouw van vooral de woningmarkt. Maar SNS staat ook nog steeds voor de samenwerkende Nederlandse spaarbanken. Ze hebben eigenlijk allebei een heel nobel streven altijd al gehad. Ja. Dus het is heel zuur dat ze nu elkaar in de problemen hebben gebracht. SNS komt voor eigenlijk uit de vakbeweging. De dubbeltjes en de kwartjes en misschien ja. zelfs wel de stuivers... ...die de oude arbeiders van wel eer bij elkaar sparen. Ja, er staat nog steeds in de missie dat zij de zelfredzaamheid... ...van de Nederlandse willen willen brengen. En ja... Als het reddingsplan binnenkort moet worden geactiveerd... Dan, dan is dat op dit moment ook het probleem. Er staat nog steeds ruim 30 miljard aan spaargeld bij SNS. En dat was ooit het idee om dat altijd veilig te stellen. Dus het is heel vreemd dat het zo loopt. Ja, nou ja, en het loopt zo vanwege dat bouwfonds. Want daar zitten de problemen. Hebben ze overgenomen van ABN Amro? Klopt. ABN Amro Bank heeft bouwfonds, Property Finance... dit deel van, van bouwfonds, één jaar in bezit gehad. Maar pas uiteindelijk niet. Ze hebben uiteindelijk heel bouwfonds, meen ik, overgenomen in 2005... Maar hebben delen uiteindelijk weer doorverkocht aan partijen die daar meer belangstelling voor hadden. Ja, waaronder en, en, dus SNS. Op het... SNS heeft wat dat betreft geen, geen hele gelukkige keuze gemaakt. Maar het heeft ook te maken met de keuzes die toen vervolgens zijn gemaakt bij SNS. En ze hebben heel snel willen groeien in deze tak van sport. En dat is vooral het uitgeven van commerciële uh, hypotheken. Dus van kantoren en winkelpanden. En dat is sinds 2006 geen hele grote succes uh, gebleken. Nee, ze, ze zijn eigenlijk op het verkeerde moment hebben ze het verkeerde fonds overgenomen. Mag je het zo samenvatten? Ja, het is eigenlijk het is heel begrijpelijk als je terugkijkt wat er nu gebeurd is. Want tot 2007, 2008 was het eigenlijk onder banken uh, ja, heel logisch om in dat commerciële hypotheekverhaal te zitten met die kantoor en winkelpanden, omdat dat uh, behoorlijke meer winst opleverde. En, en SNS was daar eigenlijk relatief klein in. En, en dus, nou, ik snap heel goed dat zij uh, op een bepaald moment een inhaalslag hebben willen maken, maar ik denk dat als we het tien jaar eerder hadden gedaan... hadden we achteraf gesproken over uh, een hele succesvolle strategie. En het is vooral ook hele slechte timing geweest. Ja, de slechte timing dus. En dan kopen ze bovendien een fonds, een bouwfonds... wat ook nog een keertje betrokken raakt bij een vastgoedfraude. Ja, ja dus wat je eigenlijk ziet, en dat is een beetje hoe ik het lees... Uh, je ziet uiteindelijk dat er een hele hoop wilde is geweest. Dus waar bijvoorbeeld die uh, eigenlijk bouwfonds is ook actief geworden... met commerciële hypotheken sinds de jaren negentig... en hebben eigenlijk... 15 jaar heel groot succes gehad daar. En dat succes, uh, ja, dat, dat, dat zorgt geloof, daar ook wel een beetje voor overmoed en onachtzaamheid. Dus ik denk waar de klimopzaak uh, mogelijkheid is gegeven om af te romen... Dat zijn, dat zijn ook geen verkwikkelijke omstandigheden, maar dat gebeurt niet. Op het moment dat je ieder dubbeltje moet omdraaien... dan, dan kan je niet zomaar afromen. Nee, en, ja, dan, dan, dan is elke tegenvaller er een te veel. Maar ja, dan denk je ook van... had daar niet beter toezicht op moeten worden gehouden en kunnen worden gehouden? Ja, dat had zeker achteraf gemoeten. Er zijn natuurlijk ook altijd wel toezichthouders geweest. Maar ik kan me heel goed voorstellen... dat tot 2008 eh, waren de nieuwjaarsrecepties bij vastgoed, eh, vastgoedbedrijven... bijzonder optimistisch. Dus kritisch zijn in een opgaande markt blijkt heel lastig te zijn. Mensen zijn dan heel snel ook wel iets te optimistisch. En dan krijg je een beetje een soort syndroom Dat je Wat is dat? Te, te snel wil naar de, naar de zon... en uiteindelijk eh, ja, haal je het net niet. Oh ja. Ja, dat is vervelend. Maar ik ben bang dat dat wel een deel van het verhaal gaat zijn hier. Ja, maar ja, en, en het, de realiteit is nu dat SNS uh, op de rug ligt... en eigenlijk hoopt op een soort van redding of een soort overname. Nou komen er allemaal verhalen naar buiten van mogelijke investeerders... die uh, beschikbaar zouden zijn om geld uh, te willen stoppen in de bank of, of in het vastgoed. Wie wil daar nou geld in stoppen? Dat is een hele goede vraag. Kijk, er zijn hele delen van SNS, het moeten ook heel duidelijk zijn, die heel gezond zijn. Dus niet, um, veel mensen weten niet, maar Zwitserleven leven bijvoorbeeld in de ASN-bank maak ook een deel uit van SNS reaal en hebben eigenlijk geen problemen. Dus het is denk ik heel belangrijk in het algemeen belang om um, de probleemtak van SNS, om daar een oplossing voor te verzinnen. En dat zal waarschijnlijk moeten op dit moment met andere partijen die, en dan zal de prijs het antwoord op uw vraag zijn, ja, als, ze zullen heel veel verlies moeten nemen en wellicht ook geen deel gesteund door de overheid. Want op dit moment, in 2013 staan er niet heel veel grote beleggers uh, te springen om grote wasgoedportefeuilles die in problemen zijn. Dus als de prijs laag is, dan zullen best bedrijven zijn bereid om het over te nemen. En dan kunnen we ook die andere takken weer verder uh, ontwikkelen. Ja, en denkt u uh, dat het dit weekend gaat gebeuren? Oeh, daar nee, heb, ik, heb ik geen enkel zicht op. Ik, uh, ben, ik sta heel ver van dat vuur, gelukkig. Uh, ja. Maar ja, dit kan niet lang duren, maar die zijn in de inleiding... Het zijn wel zaken die vaak in het weekend worden gedaan, dus het zal me niet verrassen. Ja, goed. We, we blijven scherp opletten. Wie weet, voor zondagavond hebben we nieuws over SNS... en anders uh, volgend weekend weten we in ieder geval vastgoed in elkaar zit. Meneer Brouwner, ik dank u wel voor uw toelichting. Heel graag gedaan. We... Staan in de finale van de Australian Open. En we, dat zijn de tennissers Haas en Zijsling. Hoe bereiden zij zich voor op die wedstrijd? Hoort u straks alles over. Het verkeer kan doorrijden. Treiden, treinreizigers richting Gouda. Die moeten trouwens rekening houden met vertraging. En rijden minder treinen op last van de brandweer. Dit is het NOS Radio 1 journal Met Bert van Sloten. Tien jaar geleden werd CO2-opslag gezien... als dé oplossing voor het klimaatprobleem. Broeikasgas opslaan onder de grond. Maar keer op keer blijkt deze methode... te duur, te ingewikkeld en te omstreden. Na De fiasco's in Barendrecht en Noord-Nederland... dreigt nu ook opslag onder de noordzee van die kant te mislukken. Hoogleraar transitiekunde Jan Rotmans, goedemorgen. Goedemorgen. De methode is te duur, te ingewikkeld en te omstreden, zei ik net. Want daar komen we elke keer op uit. Maar toch kiezen we er elke keer voor. Wat is dat toch? Ja, het is ook meer onmacht, hè? Omdat we met grote hoeveelheden CO2 zitten. Uh, kijk, eigenlijk zou je moeten zeggen, we moeten minder CO2 uitstoten. Dus je gaat ja. aan de voorkant ingrijpen van het productieproces. Maar veel bedrijven dachten, ja, dat is aantrekkelijk. Dan hoeven we dat productieproces niet te veranderen. En dan stoppen we het onder de grond. En dat blijkt inderdaad veel uh, minder makkelijk en voordelig te zijn dan we hadden gedacht. Daar heb ik jaren geleden al tegen gewaarschuwd. Yeah. Nou, je ziet eigenlijk overal in de wereld en in Europa, zie je die experimenten ja, niet goed gaan en zelfs mislukken. Ja. En nu zitten we er dus mee. Ja, en die voorkant waar u het over heeft, volgens mij gaat die ook niet helpen. Want deze week werd bekend dat de CO2-prijs met 40% is gedaald. Komt allemaal naar een voorstel van de Europese Commissie hè, over de CO2-markt. Maar goed, 40% daalt het. Dat lijkt mij ook niet echt een stimulans. Nee, hij, hij, de prijs is nu ongeveer 3 euro per ton. en uh, Hij zou ongeveer 50 euro per ton moeten zijn. Yeah. Ja, eventjes, want ik, ik, ik neem misschien een hele grote stap om eventjes uit te leggen. Die CO2-markt, dat is bedoeld, je krijgt dan rechten om CO2 uit te stoten. En de gedachte is dat uh, dat uiteindelijk zal verminderen. Althans, die uitstoot, als die rechten maar heel duur worden. Ja, dat is bedacht door economen achter de tekentafel. Maar het blijkt dat CO2-handel geen echte markt vormt. Er zitten te veel gaten in. Te veel landen doen niet mee. En te veel bedrijven doen niet mee. Dus in feite is het geen echte handel. Ook daar heb ik jaren geleden al voor gewaarschuwd. Dus je ziet dat die prijs uh, nu zodanig laag is. Gisteren twitterde ik nog. Vandaag en morgen krijg je er geld bij. <laughs> uh, dus dat kunnen we niet echt serieus nemen. Dus dat, nee, dus dat, het, wat we vroeger een windhandel noemden. Eigenlijk is het gewoon windhandel. En, en de Europese Commissie doet er van alles aan hè, om dat aan te scherpen... die plafonds naar beneden te halen. Het blijkt gewoon niet te werken. Dus ik, ik, ik blijf zeggen, een CO2-tax, een belasting is veel directer, is veel transparanter en hadden we al jaren geleden in moeten voeren. Maar ja, we zitten hier nu mee en uh, dat is de voorkant. En die achterkant, uh, waar we het net over hadden, Eemshaven, Barendrecht... althans die CO2-opslag gaat allemaal niet door vanwege protesten van, uh, van de bevolking. Nou, uh, de centrales op de Maasvlakte zouden ook CO2 willen opslaan onder de Noordzee. H ja. Denkt u dat dat überhaupt nog enige kans van slagen heeft? Nou, Eerlijk gezegd niet, hè? want die prijs is uh, zo laag. Uh, ook technisch geeft het nog problemen. Het is niet helemaal zonder risico's. Eigenlijk willen de mensen het ook niet. Hè? We vinden het toch een eng idee. Zelfs onder de Noordzee. Uh, de, ik denk dat het weinig kans van slagen maakt. Alleen, yeah. als, als die twee kolencentrales er komen en die CO2 gaat de lucht in... Dan is dat zoveel dat het ongeveer vergelijkbaar is met de 3 miljoen auto's per jaar. Wat die uitstoten aan CO2. Ja, dus heb, je, heb je een milieuprobleem. Maar bovendien, je hebt al geïnvesteerd. Ik geloof dat er 3 tot 5 miljard euro aan investeringen zijn er, uh, geweest. Dat is dan ook weggegooid geld. Nou ja, kijk, die kolencentrales dreigen wel uh, open te gaan in 2014. En die stoten dan enorme hoeveelheden CO2 uit. Dus die leveren dan wel elektriciteit. Maar dat is wel kolenstroom. Ja. En, en die gaan we dan ook nog uitvoeren naar het buitenland. En in het ergste geval gaan ze dadelijk open en wordt het niet onder de grond opgeslagen. En dan zit Rotterdam in een omgeving met enorme hoeveelheden CO2. Ja, dat zou uh, dramatisch zijn. Ja. Maar ja, uh, de bevolking is niet te overtuigen. Want ik kan me van een paar jaar geleden herinneren toen uh, CDA-ministers, uh, althans van de Hoeven... en volgens mij Jacqueline Kramer, die was van de Partij van de Arbeid, die gingen naar uh, Badendrecht. Nou, ze werden weggehoond. Ja, maar dat is de bekende fout. Hè? Dan gaan de experts het nog één keer goed uitleggen aan de burgers. Ja, u moet dat nog één we keer goed gezien, Dat hebben we eerder gezien in de geschiedenis. Hè? Eer, nog één keer goed uitleggen en dan begrijpen de mensen het wel. Maar zo de, de mensen niet. De mensen vinden het een eng idee hè, dat de CO2 uh, onder hun eigen huis komt. Of in de buurt van. Hè? Dus uh, moeten ze het over een heel andere boeg gooien, uh, de politieke Moeten ze eigenlijk een beetje bij uw idee aansluiten van een tax. Ja, Zo'n belasting is veel effectiever en bovendien die kolencentrales hebben we niet nodig. Eigenlijk moeten we daarmee stoppen. Het is uit een ander tijdperk, dat heb ik al eerder aangegeven. We hebben ze niet nodig in Nederland voor de elektriciteit, want we hebben al een Ze worden een gebouwd, hè? Dus ik kan me niet voorstellen dat ze ze nu stopzet. Nou, zelfs als ze worden afgebouwd, dan betwijfel ik nog of ze in productie worden genomen. Want het is ook relatief duur en de business case klopt al niet. Dus eigenlijk zouden we ze nu nooit meer bouwen. Die bedrijven hebben er eigenlijk al spijt van. Dus we proberen er toch alles aan te doen om te voorkomen dat ze open gaan. En zelfs als ze opengaan, zeg ik, worden ze binnen vijf à tien jaar gesloten. En dan worden het waarschijnlijk pretparken. Nou, het is een, een, een aardig vooruitzicht hierbij. Uh, we zullen u eraan houden. Het staat op band, meneer Rotmans. Ik dank u wel voor uw toelichting. Jan Rotmans Graag. was dat. Graag gedaan. Hoogleraar Transitiekunde. Ik had het er net al eventjes over, over het tennis. Want de finales staan op het programma in Australië. En voor het eerst sinds tijden staan er weer Nederlanders in een finale op de Australian Open. De dubbelfinale. Het is wel vrij verrassend hoe ver Robin Haase en Igor Seisling zijn gekomen. Straks rond half twaalf is die finale En ze spelen tegen de gevreesde Brian Broeders. Haase en Seisling blikken nu alvast vooruit. Ik vind het toch wel een beetje spannend, omdat ik uh, ja, in, in een Grand Slam finale sta en, en zoals vaak ook wordt gezegd zijn finales om te winnen. De nummer 1 uh, wordt niet vergeten, de nummer 2 misschien wel een beetje, dus uh, ja, ik wil absoluut die wedstrijd winnen. Wij hebben uh, weinig met elkaar gedubbeld de afgelopen jaren, uh, kennen elkaar wel door en door, maar het is natuurlijk wel anders dan de Brian Brothers die al 15 jaar lang met elkaar spelen elk toernooi weer. Nummer 1 van de wereld tegen, nou, ik sta 150 volgens mij op dit moment op de dubbellijst. En Igor staat zelfs nog iets lager. Dus ja, dan is het natuurlijk logisch dat we op papier de underdog zijn. Het zijn jongens die natuurlijk al jarenlang eigenlijk alleen maar dubbelen. En dus de dubbelsituaties heel erg goed kennen. Maar op het moment dat ze tegen twee singelaars spelen. die wel wat meer op andere situaties kunnen improviseren. dat ze dan toch niet bekwaam genoeg zijn. Want dubbel gaat tegenwoordig zo snel uh, dat we kunnen wel een uur gaan praten over tactiek. Maar het is toch wat anders dan in een single. Want het kan uh, zoals in de half finale binnen een uur afgelopen uh, zijn. Ja, en dan praten we ook niet meer over ta uh, tactiek. Straks is om half twaalf die dubbelfinale. Kunt u natuurlijk hier zo volgen, hier op Radio 1. Het NOS Radio 1 journaal Media Overzicht. Veel aandacht in de ochtendkranten voor de herdenking van de watersnoodramp in 1953. Op 1 februari is dat 60 jaar geleden. Enige duizenden doden en tienduizenden daklozen waren het gevolg van de stormramp op 1 februari 1953. Grote delen van Zuidwest-Nederland werden overstroomd en verwoest. De koningin kwam onmiddellijk naar het rampgebied. U hoort een fragment uit het journaal van destijds. En wat er verder in de media te melden is, hoort u van Gert Kluk. Ja, de volksstand waarschuwen is de schuld van de infrastructuur voor de risico's van een nieuwe watersnoodramp. Volgens haar is Nederland niet goed genoeg voorbereid op een nieuwe watersnoodramp... omdat mensen niet meer weten wat ze moeten doen in geval van nood. Schuld zegt in de krant dat de Nederlanders vergeten zijn... wat het betekent om onder de zeespiegel te leven. Dan nog meer water. In het Algemeen Dagblad staat dat alle Nederlanders... zich vanaf volgend jaar verplicht moeten verzekeren tegen overstromingen. Dat gaat een paar euro's per jaar extra kosten. De Nederlandse mededingingsautoriteit moet het plan van de verzekeraars... nog wel goedkeuren. Hoe de situatie nu? Nu moeten gedupeerden... bij overstromingen aankloppen bij de overheid... waarbij het niet altijd zeker is dat ze geld krijgen. Ook mensen die niet in de risicogebieden wonen... moeten volgens het Verbond van Verzekeraars meebetalen uit solidariteit. De vereniging Eigenhuis is daar kritisch over omdat ze dat niet eerlijk vindt. Sarah Palin die stopt bij Fox News... maakte de conservatieve nieuwszender bekend via de website. Sarah Palin werkt sinds 2010 voor Fox News. Het is niet bekendgemaakt waarom haar contract niet is verlengd. Palin werd in 2008 wereldwijd bekend... toen ze kandidaat voor het vicepresidentschap was namens de Republikeinen. Trouwens schrijft dat adoptiebureau Wereldkinderen drastisch moet reorganiseren... door minder internationale adopties en minder geld... zal de organisatie in omvang halveren en de banden met tientallen hulpprojecten doorsnijden. Directeur Mark Tijhuis wil bovendien fuseren... met de overige vijf Nederlandse adoptiebemiddelaars tot één organisatie. Het aantal buitenlandse adopties zakte volgens de Stichting Adoptievoorzieningen... vorig jaar naar 488. In het jaar 2004 waren het er meer dan 1300. De internationale media berichten vooral over de onrust in Egypte. De Arabische nieuwszender Al Jazeera schrijft op de website dat het tweede verjaardag van de revolutie gekenmerkt wordt... door dodelijke confrontaties. Een woordvoerder van de politie vertelde Al Jazeera... dat er gisteren zeven mensen omkwamen en 476 gewonden vielen. En de BBC meldt dat het Egyptische leger is ingezet in de stad Suez. En president Mohamed Morsi heeft een oproep gedaan tot kalmte. Williner Lance Armstrong heeft in het interview met Oprah Winfrey gelogen. Dat zegt Travis Tigard van het antidopingbureau USADA... in het programma 60 Minutes van CBS News. Armstrongs bewering dat hij bij zijn comeback in 2009... geen doping heeft gebruikt, zou niet kloppen. Uh, Tiger geeft Armstrong tot 6 februari de tijd... om volledig en alles eerlijk te vertellen... in ruil voor een mogelijke strafvermindering. Het interview zal komende zondag worden uitgezonden. En familieleden van de acht verdachten van een zware mishandeling in Eindhoven... worden beveiligd omdat ze worden lastiggevallen. Dat staat op de website van Omroep Brabant. De familieleden laten weten het slachtoffer te zijn geworden van een hetsen. Ze geven aan te worden lastiggevallen, zoals ik zei. Naast de woningen werd de school van een aantal van de verdachten beveiligd. Wat gaan we zo dadelijk doen? We gaan het natuurlijk nog eventjes hebben over de aardbeving. De burgemeester wist er niks van dat er meer gas werd gewonnen... in de buurt van Loppersum. Eens kijken hoe de NAM daarop reageert en wat de politiek daarvan vindt. En op de laatste dag dat er geschaatst kan worden... daar ook geloof ik één toertocht is afgelast... maar daar hoort u veel meer over in het nieuws, denk ik, zo dadelijk. We hebben het ook nog over een geheime toertocht. Blijf erbij... Ja, zeg jij maar, Peter. Tos Nieuws Show. Met Peter de Bie. En Mieke van der Weij. Dat betekent dus ook dat we weer een nieuwe apparatuur aan moeten schaffen. Het is wel zo dat je fax niet ja. werkt op het 4G-netwerk. Ja, Aristorm, knallos. los. Ja, ik heb hier uh, een boek voor me liggen. Ik zou er niet graag willen wonen, maar ik zou er ook niet willen. Ik zou er als Nerds ook niet graag willen wonen. Nee, vrijheid van meningsuiting, we gaan maar. En degene die daar wat over zeggen, is eigenlijk een oude wetse Het advies geven wij dan nu door aan iedereen die luistert en die van plan is deze week te gaan schaatsen: Tos Nieuws Show. Zometeen van half negen.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 starten? Ja, ja, dat is het woord. Financieren, juist in deze tijd. Samen sterker, dat is het idee van coöperatief bankieren. Rabobank. Wat is tegenwoordig nog bereikbaar? Scandinavisch design, innovatieve veiligheid en ultiem rijplezier in ieder geval wel. Want de Volvo S60 is nu verrassend scherp geprijsd en plotseling bereikbaar vanaf 29.995 euro. Bij Volvo draait alles om u. Nu. nu, verlengd tot en met september de voorstelling die geschiedenis schrijft. Soldaat van Oranje de Musical in de Theaterhangar in Katwijk bij Leiden. Reserveer snel via soldaatvanoranje.nl of bel 0900 1353. 45 cent per minuut.